Drie uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De eerste Fransen zijn naar de stembus gegaan... voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Op de eilandjes Saint-Pierre en Miquelon voor de Canadese kust... zijn de stemlokalen vanmiddag opengegaan. Later vandaag volgen ook de andere Franse overzeese gebieden... in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Morgen wordt er in Frankrijk zelf gestemd. De stembussen gaan vandaag al open om ervoor te zorgen... dat de einduitslag morgenavond in Parijs kan worden bekendgemaakt. De strijd gaat tussen zittend president Sarkozy... en de leider van de sociaal-democraten François Hollande. In Polen heeft de leider van de belangrijkste oppositiepartij... ervoor gepleit om Oekraïne de finale van het Europees kampioenschap voetbal af te pakken. Dit uit protest tegen de manier waarop de Oekraïnse oud-premier Timoshenko... in de gevangenis wordt behandeld. Timoshenko zelf is in hongerstaking gegaan. Polen en Oekraïne organiseren het EK voetbal samen...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 Het weer. In de zuidoostelijke helft van het land periode met regen of motregen. Vooral in Brabant, Limburg en Gelderland is de natte bevrijdingsdag. In het noorden en noordwesten blijft het droog en is de zon af en toe te zien. Middagtemperatuur een graad of 10. Morgen blijft het fris en valt er soms wat regen. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie Op de A1 Apeldoorn-Hengelo... staat in beide richtingen file van 2 kilometer tussen Deventer en Badmen. In het noorden van het land op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... bij Jouren 3 kilometer, daar ligt zand op de weg, er is één rijstrook dicht. Verder zijn de files door werkzaamheden op de A12 Den Haag utrecht tussen Reewijk en Woerden 5 kilometer. En op de A12 bij Arnhem richting Duitse grens voor Knopend Velpenbroek 3... De A16 Breda richting Antwerpen is het weekend dicht vanaf knooppunt Gouder door werkzaamheden en dat veroorzaakt file op de A58 Breda richting Tilburg voor Ulvenhout 3 kilometer.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 Maak nu een afspraak via Audi.nl en krijg nog eens 10 euro extra korting. Geen vuiltje in de lucht. Dat is Audi Topservice. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Vanuit de Amstofwayer van Carré. We kijken uit op de voorbereidingen van het 5-mei-concert. wat hier vanavond gaat plaatsvinden. binnen een line-up van aardige gasten. Bijvoorbeeld dit uur om te beginnen. Maarten Frankenhuis, Hij was ooit directeur van de Artes. Komt hij er nog wel eens eigenlijk? Ik kom er zeker een keer of tien per jaar ja? Ja. Heeft, heeft u dan voor, voor altijd vrij toegang? Hoeveel gaat het? Uh, ik heb een abonnement. Dat krijg je als gepensioneerde. Wow. En dat is heerlijk. Ja. Goed, u heeft een uh, boek geschreven over een jongetje... wat uh, ondergedoken heeft gezeten uh, in uh, Artersdroom. heet dat. Daar gaan we het straks over hebben. Jacques Dancona zit aan tafel. Hij, heeft, uh, hij, hij zit hier voor het Gronings element. Want daar wil je wel eventjes de nadruk op leggen, toch? Ja, terzijde. Uh, we bespreken ook nog twee voorstellingen. Ja, ja, want dat... Groningen staat bijna onder water... Want vanavond is de eerste voorstelling van The Little Mermaid. Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het grote theater van Groningen, Martini Plaza. Goed, Martini Plaza. Onthoud die naam. Dus straks gaan we erover praten. Ook aan tafel uh, Joost Nijzer. Hij is uh, volgens zijn collega's de beste uitgever van Nederland. Vind je dat zelf eigenlijk ook of niet? Nou, Jij hebt ben het al mee eens? in je ja, handen de ja, hemel. Dat brengt wel ja, Het is natuurlijk een rare, rare categorie, uh, omdat elke uitgever weer in een ander. ...aspect eigenlijk beter is, hè? Ja, maar in jouw ja, niche ben, ben, ben je ben wel de beste. ben al allround, denk ik. Zo, zoiets. Goed, je of uitgeverij wees. Podium bestaat 15 jaar, je hebt een boek geschreven... ...nu zelf is ABC van de literaire uitgeverij, ga ik straks met jou over praten. Goed nieuws, uh, vorige week na aanleiding van het politiek akkoord van de Kunduz-coalitie... ...althans, dat dachten we, en dat dachten ook de collega's van Opium Televisie... ...de BTW op kaartjes voor kunst en cultuur gaan van 19 weer naar 6%. Maar toch leverde dat nieuws een boze mail op van een kijker. Nou behandelen wij hier op de radio nooit post van kijkers, maar deze keer wel. De kwalificaties waren schande, stuitend, pijnlijk. En niet van zomaar een kijker bovendien, maar van een kunstenaar. Rob Voerman, Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom was je zo boos? Uh, nou, ik hoorde in de uitzending van vorige week in uh, Opium op tv... er ja. uh, was een interview met uh, Lebes, cabaretier ja. en Cornel Maas... En uh, ja, er werd vrolijk uh, gewacht gemaakt van uh, de btw verlaging op cultuur en uh, nou, allemaal blij. Uh, mm -hmm. Ja, er werd gewoon geen enkel woord uh, besteed aan het feit dat er een hele groep binnen die culturele sector gewoon buiten schot is gebleven. Of Namelijk? Waar, nou ja, buiten de boot is gevallen. De beeldende kunstenaars. Dat klopt. En we waren uh, ja, echt verbijsterd. Van, uh, hoe kun je nou in de hemelsnaam... Een, uh, zo'n onderscheid maken binnen de culturele sector. Want de beeldende en de kunst die gaat gewoon vet 21 betalen? Ja, dus binnen twee jaar van 6 naar 21 Ja, dus de, je beelden worden een stuk duurder? Ja, die moeten die, die moet duurder gemaakt worden... of je besluit om zeg maar, een deel van je inkomen mm -hmm. in ja, te leveren. Ja. Heb je nog als particulier of als deelnemer van een de, van de organisatie... heb je daar nog geprobeerd om ook iets aan die korting te doen... Heb je de, de, de Tweede Kamer bestookt met mails of iets dergelijks? Ja, ja, ja. we zijn ja? met een uh, vrij aanzienlijke groep uh, druk bezig uh, politici te bestoken. Mm -hmm. We hebben een petitie uh, opgezet uh, afgelopen zondag. Oei. En binnen vijf dagen zijn er al meer dan 15.000 uh, handtekeningen ja. gezet. Het is wel laat, hè? Niet. Ja, het is laat, maar wij waren natuurlijk ook hoogelijk verrast... dat, dat er zo'n rare constructie uh, geaccepteerd werd ja, door uh, de partijen. Ja, ja. Wij hebben uh, een van die politici, Borders van der Ham van D66, D66 gevraagd... Uh, waarom beeldende kunst buiten de boot is gevallen... en uh, waarom daar niet 6% voor wordt gerekend. Dit is een reactie. Bij zo'n onderhandeling uh, is, het, uh, uh, is het zo dat je elkaar probeert te, tegemoet te komen. Nou, We zijn voor de helft tegemoet gekomen omdat wij graag die btw-maatregel uh, terug, helemaal teruggedraaid willen krijgen. En uh, je kan niet in anderhalve dag al uh, twee jaar slecht beleid van Rutte 1 terugdraaien. Ja, er moet ook geld gevonden worden. Ja, het is geven en nemen. Toevallig ben jij het gedeelte wat dan niet wordt teruggegeven, geloof ik. Ja, dat is natuurlijk een rare manier van uh, compromissen sluiten. Mm -hmm. Ik vind dat uh, D66 ook GroenLinks gewoon de rug recht hebben moeten houden. En moeten eisen van, jongens, uh, cultuur of helemaal terug naar 6% of een andere regeling. En uh, ja, het is ook helemaal de vraag of die btw-bezuinigingen wel zoveel opbrengen. Want je merkt gewoon dat heel veel galeries minder verkopen. Dat er veel meer verkocht wordt via het buitenland... waar wel het lage btw-tarief ja. uh, btw geldt. Ja. Wat, wat, wat moet nu concreet gebeuren? Gewoon ook uh, voor beeldende kunst die uh, de btw naar 6 Ja, ik bedoel, de, de partijen moeten gewoon uh, de rug recht houden. En gewoon voor 10 mei, 11 mei uh, toch dit binnen het akkoord... Uh, uh, Zetten. Ja, ja. Nou, we, we hopen het beste van Rob. Ik hoop het ook. En we wou het, het me, met jou in de gaten. Uh, dankjewel voor je reactie. En nu je toch op de radio bent, mag je meteen voor reclame maken... voor je tentoonstelling in het CODA in Apeldoorn. Samen met je partner, fotograaf Miyuki Okuyama. toch Ja, klopt. En in het kunstenlab in Deventer, die altijd het uh, 13 mei. Oké, okay. gaat, gaat dat zien. En zijn ja. naam is Rob Voerman. Rob, dankjewel. Jo, graag gedaan. Uh, dan gaan wij uh, naar... Naar de muziek en ze staat weer klaar Junoa uh, met haar band met If I Ever Leave You well, Sleep by Your side. Even klokken in de morning. June Noah en dat om uh, 12 minuten over drie. June Noah zang. Bastiaan. Uh, nee, Sebastian Wolfersberger. Bas. Uh, Rob Doornenkamp. Uh, die speelt gitaar. Uh, Matthijs Snell. Drums. Uh, Gijs Geurtsen. En Joachim Vermeulen-Winsand op de keyboard. Uh, June. Ja, ja, ik noem Hans je maar gewoon. een ge June. geweldige stem. Sjaak, heb ik je iets gevraagd? Nee, maar. <laughs> ik heb nog wel eens dan iets te zeggen. En aangezien dit ook. Positief is, en ik als criticus nog niet ben ingeslapen... Nee. ik, kom op, ja, ik mooi van mijn bijdrage, ja. en ik kan dan weg. Ja, nou, ja, ik vind het heel leuk om te horen. He. Ja, ik zal het meteen even het rondje afmaken. Uh, meneer Frank vindt u het mooi? Mooie muziek? Heel mooi. Ja, prachtig. Joost ja. Nijs ook? Ja. Heerlijk, heerlijk. Ja, ja. ja, ja fantastisch. Voor het, ja, het, het leuke is dat, de, ik, ik heb het al eerder gezegd, in februari geloof ik was je hier voor de 80 seconden. Ja, klopt. En daarna is het, ja, het is niet onze schuld, maar het is wel hard gegaan he, daarna. Ja, klopt. Er zijn echt uh, hele leuke dingen allemaal gebeurd. Ja. Onder andere natuurlijk uh, zat ik hier met Leo uh, Blokhuis. Leo Blokhuis, precies. En uh, ja, die heeft me ook heel erg gesupport. Dus dat is echt, uh, ja, nou, dat, dat scheelt natuurlijk ook. Dat is Hoe heeft hij deuren geopend die anders ge uh, gesloten zouden blijven? Nou, wat ik heel leuk vond de sympathiek van hem, hij is inderdaad. Uh, bij mijn EP-presentatie uh, mm -hmm. geweest om ja. het uh, te presenteren. En uh, ja, dat heeft al denk ik, wat deuren geopend, toch. Uh, ook inderdaad, nou ja, goed, het is geen geheim dat Matthijs van Nieuwkerk... Uh, goed bevriend is met hem. Ja, dus <laughs> dus misschien in... dat hij wel wat benoemd heeft. En, uh, ja, dus zat je in de wereld door? Ja. En dan gaat het hard? Ja, dan, uh, ja, dan gaat het hard. Ja, ook al mag je maar een minuutje spelen. Ik vraag me altijd af, is dat voor een muzikant, is dat dan nou leuk? Want het is al beperkt. Ja, het is wel een grote uitdaging... Ja? Dat, uh, ja, zeker. We hebben toen uh, If I ever leave you gespeeld. Mm -hmm. Nou, dit nummer dus van het. Ja, en ja. dat, is, uh, ja, dat heeft een hele sterke opbouw. En om het in één minuut te proppen. <laughs> maar het is ons uh, aardig gelukt. Ja, want ik heb ook wel eens van iemand gehoord die zei: van, ja, je, moet eigenlijk, je moet het boycotten, Want je, je wil gewoon je hele nummer draaien. Niet maar een stukje. Maar... Ja. Dat dat altijd, ja, dat is natuurlijk moeilijk. Ik bedoel, ja. Je bent ook blij met de kansen nee, die je krijgt ik. om daar natuurlijk even ja. te staan... en ja. iets van jezelf te mogen laten zien. Ja. Ja. Zeg, je noemde al die, die uh, uh, EP, While the City is Sleeping. Uh, als, als dat er eenmaal is, je ligt in de platenzaak met vijf nummers. Gaat dat dan ook nog eens extra hard? Okay. Uh, uh, nou, wij verkopen voornamelijk uh, via iTunes uh, de EP en ook uh -huh. via de website. Ja. Uh, hij ligt wel ook in Concerto. En uh, ja, we merkten wel dat uh, zeker naar de wereld draait door, uh, dat, dat er ineens heel veel gedownload vooral werd, Aha. eigenlijk. Ja. En dat ook heel veel mensen mailtjes stuurden van, uh, ik wil toch een, uh, ja, met een handtekening erop. En uh, ik dacht van, ja, ik moet eigenlijk nog een handtekening gaan bedenken. Ja, oh, <laughs> ja ik dacht, ik, ik kan wel een, echt... Uh... Heb je <laughs> wel een je of ook nog niet? <laughs> nee, ook nog niet. Dus daar moeten we <laughs> toch maar even over gaan nadenken. Ja, ik zie dat Joost Nijzen, die schrijft meteen je, je, je, je ja, nummer ga, op. Je uh, achter is Concerto, een van de laatste echte platenzaken. Ga ik dit meteen kopen? Dus. Nou, super. Of hebben ze het niet? Ja, nou ja ik denk dat ze er nog wel een paar En je, en je kwam er net vandaan voor die, voor die culturele tip die, Ja, uh, ik heb ook nog een mooie jazz op jullie ja, verzoeken. Ik ja, heb een goed tipje meegemaakt. Ja, gaan we straks verder, Maar, maar dus je bent een je je kind aan huis daar in die, die, die plaatsen. Uh, uh, uh, uh, wat zijn de plannen, uh, June? Ik noem je maar June. Dat is eigenlijk je artiestennaam, want jij heet eigenlijk anders, he? Ik, eet, of ik, eet, ik heet anders inderdaad. Ja. Ik, uh, nou ja, ik kan mijn echte naam wel zeggen... maar die vind ik niet heel erg zoolvol klinken. Dus ik houd het gewoon lekker bij Junoa. Laat mensen maar lekker is ja, Sarah Bakker. Sarah Bakker, ja. ja. Sarah Bakker. Nou, Marietje zegt het nou. Nee. nee, ik laat, laat het gewoon... Uh, ja, nee, iedereen laat mogen het lekker zelf gaan, uh, gaan onderzoeken. Vind ik leuk. Ja, dat is goed. Ja, ja, mensen kunnen het ongetwijfeld uh, binnen de korte keren... op, op internet opzoeken, op ja, toch? Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, dus, maar hey, Junoa is mooi. Mooie naam. Ik heb ik weer wat, uh, wat kliks, hè? Maar de vraag was dus, wat, wat zijn de plannen? Wat wat gaat er, wat gaat er gebeuren binnenkort? Want die EP, ja vijf nummers, ik neem aan dat je inmiddels toch wel aan het uh, ja. expansiedrift hebt. En dat je verder wil dan ja, dat. Ja, absoluut. We nee, hebben nu ook uh, vijf van onze nummers gekozen die wij op dit moment zeg maar, het meeste bij ons vinden passen. Ja. We hebben een veel groter repertoire, want we treden ook wel uh, echt uh, anderhalf uur uh, op. Mm -hmm. En uh, er zitten een aantal nummers bij, ook die zeker uh, op het volgende... Album ja. of EP. Daar zitten we nog heel Bortom. even af te twijfelen of er nog een nieuwe EP aankomt. Of dat we hem gaan uitbreiden naar een album. Nee, ja, doe maar een cd. Heel, heel album. Gewoon heel album, ja. Waar ja. houden ja. het in de gaten. Maar zijn jullie van de theaterzalen oh. of van de lugubere jeugdhonen? <laughs> van de jeugdhonken. <laughs> uh, nou, een theatertour zou heel leuk zijn natuurlijk. Ja. En ik denk op zich ook al dat de muziek zich daarvoor leent. Alhoewel we best wel uh, bombastische... Uh, zijn. We kunnen ook akoestisch spelen hoor, dus, maar okay, ja, nou, de grote zalen zijn toch wel heel ja, lief, goed Nou, we houden, we houden het zoals gezegd in de gaten, al is het maar via <laughs> de site www.junenoa.nl en rond kwart voor, Kom. Kwart voor vier. Oh, heel internationaal alweer. Ja. Kwart voor vier, dan uh, spelen jullie nog een nummer. Dankjewel. Dit is opium. Ruim uh, twee jaar in Artes onderduiken in het uh, strokok onder het apenverblijf. Uh, dit, is, dit is iets heel anders hoor. De negenjarige Alfred Hiers, die uh, het is een, jo een Joods jongetje van de Berlijnse afkomst. Overkomt uh, dit uh, tijdens de Duitse bezetting. In het boek Droomonderduik van de oud-arts-directeur Maarten Frankenhuis is deze herinnering opgetekend. En de schrijver die zit hier aan tafel. Even, want ik las het boek. De, uh, en Alfred Hirsch schrijft ook een voorwoord erbij en, en, en het nawoord. Waardoor ik helemaal meeging. En toen dacht ik, ik heb nog nooit van deze man gehoord, maar dat lijkt ook een. Uh, hij is door u bedacht, hè? Alfred Hirsch is puur fictie. Met die verstande dat hij alles wat zich afspeelt in artists in oorlogstijd. daadwerkelijk meemaakt. Ha, en dat zijn ook feiten die daar ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden? Ja, zoals uh, de aanwezigheid van onderduikers. hongersnood, schaarste. Uh, afname van de collectie. Uh, de aanslag op het bevolkingsregister. bombardement. Ja. ja. En u bent zelf ook onderduiker geweest, maar niet daar. Niet daar, nee, ik heb in het oosten van het land gezeten en ik was. Euh, nou, ik was bijna drie jaar toen het afgelopen was. Maar dus wezenlijke herinneringen heb ik er niet aan. Hmm. Maar, maar, Met die verstander dat heel veel zaken die je later zijn verteld. die internaliseer je op de een of andere manier. En dan denk je, dat herinner ik me nog verdopt goed. Ja. U heeft ja. het ook opgedragen aan een jongetje wat, wat daar daadwerkelijk in de buurt heeft gewoond, een, uh, een neefje wat daar. Uh, hij heeft gewoond, vlakbij. Ik kon eigenlijk zijn huis zien vanuit het directiekantoor. Mm -hmm. uh, ik heb hem natuurlijk nooit gekend. Ik heb zelfs geen foto van hem. Maar wat dat betreft heeft dat boekje het, iets van het in memoriam expositie... zoals die in het uh, gemeentearchief is. Dat even een naam aan de vergetelheid ontrukken... Even iets gestalte geven. Ja. Dat is de reden dat ik er dan hem heb opgedragen. Ja, wat in feite de ook heeft gedaan met al die kinderen hè, ja, die, die ja, zijn verdwenen. Ja, precies hetzelfde. Ja, ja. Er is van hem geen foto bekend van, van dat neefje? Van, van dat neefje is niet eens een foto bekend. Nee, nee. nee, nee. nee. De mooie gedachte dat zijn. zijn een uh, uh, uh, neef, uh, hoe zeg je dat dan, ooit directeur van Artes is geworden. Ja, ja dat, dat had mooi. hij leuk gevonden, ja. daar ben ik zeker van. Ja. Ja. Ja. Wanneer is bij u het idee ontstaan om van al deze uh, gegevens... dus uh, de onderduikers in, uh, in Artes en uw eigen achtergrond en dat neefje... om daar samen deze Alfred Hirsch van te maken, ja, om het boek te schrijven? Vanaf het moment dat ik zo'n kleine 25 jaar geleden neerstreek in Artes. Uh, heb ik wat mij ook bij andere instituten overkwam... Mij met mijn enorm verdiept in de geschiedenis van het instituut... of de werkkring of zelfs het dorp of stad waar ik kwam. Mm -hmm. En als je dan je verdiept in de geschiedenis van artis... dan stuit je op een gegeven moment op artis in oorlogstijd... en dan valt op dat er zo ongelooflijk weinig van bekend is... Mm. En toen ben ik inderdaad begonnen met het op de kop zetten... van gemeentearchieven, artisarchieven, krantenarchieven. Uh, mensen te interviewen die het nog hebben meegemaakt allemaal. En op die manier uh, ja, kwam er toch een artikel uit. En aan de hand van dat artikel kwam weer ontzettend veel informatie binnen. Ja. En op basis daarvan heeft het Verzetsmuseum... weer een prachtige tentoonstelling gemaakt. Broodjatten bij de beren. En toen kwam er nog meer informatie binnen... Toen ben ik begonnen met een boek over artis in oorlogstijd. Waarbij ik de verschillende aspecten ook heb afgezet tegen wat zich in, in Rotterdam heeft afgespeeld. En burgers en oude hand, Warschau en Antwerpen. Uh -huh. En onderweg doemt dan inderdaad de gedachte op. Wij woonden ook in de tuin. Je dwaalt dan s'nachts door die donkere tuin waar geen lichtje brandt verder. En dus als je, als je dan inbeurt, al heel erg tot hoe, de verbeelding natuurlijk. hoe ja. dat moet zijn geweest. Want in, in, de hebben, in de oorlogsperiode hebben tussen de 250 en 300 onderduikers ja, dat gezeten. Lastig. Dat vind ik zo onvoorstelbaar. Want hoe, hoe kun je 250 tot 300 mensen kwijt in zo'n... Op, op zich beperkt tuin. Nou, zonder die... dat ze elkaar in de gaten hebben. Jawel, Ik neemt we... aan dat het ook... Nee, ze waren niet allemaal tegelijk. Mm -hmm. Maar er waren er altijd wel enkele tientallen aanwezig. Ah. En de meeste waren op... Het uh, meest, meest waren jonge mannen... die op de vlucht waren voor de arbeidsaanzet, De gedwongen te werkstelling ja, in Duitsland. Duitsland ja. CQ slavenarbeid. Mm -hmm. En dan waren er ook behoorlijk veel... Joodse individuen. Maar ook kleine Joodse gezinnen waren er. Want Artis ligt midden in de Joodse buurt eigenlijk. Ja. En op het eind van de oorlog hebben er zelfs nog... een paar Engelse piloten gezeten en een Duitse disserteur. Ja. Zijn er nog sporen van nu... Uh, is, is daar uh, aandacht aan besteed dat die sporen be bewaard zijn gebleven? Nee. Nou, het, uh, al die mooie oude gebouwen zijn er nog in aardjes. Ja. Ja. Het is natuurlijk... Ja cultuurhistorisch historisch monument van Formatie. Ja, maar goed, er is verbouwd uh, t -t -t -t tot in het oneindige nee, sindsdien. Je kunt, je kunt al die plekken nog, of bijna al die plekken nog, vinden waar mensen ooit ondergedoken hebben gezeten. Ah. En dan praat ik over volières en over de hooizolder boven de roofdiergalerij, uh, mm -hmm. waterkelders onder het aquarium en zo. Ja, ja. En ja, dan. Als je dan zo door die tuin loopt en je hebt die geschiedenis in je hoofd... Euh, dan denk je, hoe zou het zijn als een Jood jongetje... Door om, euh, tijdens een razzia na jaar 42 door omstandigheden verzeild raakt... en dat daar niet ja. meer weg kan, ja. wordt gevonden. De nachtwacht zegt, we vinden wel wat voor je... Uh, ga maar even zo lang in de stookkelder ja. onder het apenvogelhuis. Maar er wordt niks gevonden. Dus het duurt en... heel lang voordat hij daar uiteindelijk ja. pas bij de bevrijding pas ja. wegkomt. dan, dan ja. bouwt zo'n kind bouwt een fantasiewereld rondom. Daar wou ik naartoe, want het ja. is uh, zo dat, dat uh, hij contact krijgt met, met de dieren... maar meer eigenlijk nog met, met de, de niet-levende uh, ja. beelden van, uh, van dieren. Dus van, ja. van de oude directeur bijvoorbeeld. Ja. ja. Ja, ja dat is, uh, dat, ki kinderen doen dat. Ook iets mm -hmm. oudere kinderen kunnen dat uh, nog doen, volwassenen zelfs wel. Ik heb er ook over gesproken met mensen uit het vakgebied... en die zeggen, oh, wat dat betreft is kinderen niets te dol. En, uh, en hij, ja, hij, hij komt dus niet uit die kelder. En hij, hij kijkt door die ventilatieopeningen en ziet alles en hoort alles... maar niemand ziet hem en hoort hem. En dan bouwt hij een hele fantasiewereld om... Op, om zich heen rondom, op basis van de spinnenwebben, de, de scheuren in de muren. En dat zijn, worden allemaal elfen en dwergen en heksen enzovoort. Dan gaat hij nog later weer zwerven in dat hele gebouw... als hij ah. ontdekt hoe hij uit de kelder kunt. Ja, ja. Nog weer later door de hele tuin. Hij knopt vriendschappen aan met beelden, met een boom, met een aantal dieren... die hem warmte mm -hmm. geven en hem troosten en hem beschermen en coachen... En een aantal beelden, met name de beide Boeddha's en meneer Westerman in zijn monument... die maken zich dan toch zorgen over de schoolachterstand die oploopt. <lacht> en ze besluiten dan gezamenlijk ja. tot een ja. lesprogramma. Overigens die fantasie. Heeft, heeft de kleine Maarten Frankhuis dat in, in het oosten van het land zelf ook meegemaakt? Uh, daar herinner ik me niks meer van. Maar ik weet wel dat toen mijn ouders mij uh, op een gegeven moment terug hadden gevonden... Dat ik, uh, dat ik me op mijn vierde jaar eigenlijk realiseerde... dat mijn toekomst bij de kabouters lag. Die die, die, dat komt ook in het boek voor. Ja. En ik heb er een heleboel uit mijn eigen belevenissen in versleuteld. En, uh, dus ik, ik liep al een jaar lang met een blauwe cape... en een rode puntmuts en rode laarzen. En ik sliep in een kabouterpyjama. En, er zat, en de druk thuis werd zo hoog opgevoerd... dat er voor mijn ouders niets anders op zat dan mij in de auto te laden en mij naar het grote kabouterbos... buiten Enschede te brengen, waar ik op de kabouterijk plaatsnam... op de wortels en wachtte tot het kabouterhof mij riep. En ik dus... Uh, ja. ja, dat was mijn toekomst. Uh, ik heb dat nooit begrepen. Mijn ouders waren in tranen van... Uh, nou hebben we hem weer en wil hij weer onderduiken. Ja, ja, want in feite wilde u gewoon weg. Ja. ja. ja. ja. Die, die kleine jongen, die blijft al die tijd blijft die, uh, uh, in, in Artes. Um, het, het is, het is, het is heel, uh, ja, heel beeldend, is het uh, beschreven. Is het over... nou een waar roman? Ja, ja. Is, is, is los het los nou kregen. een roman? Dat klinkt als een waar gebeurd verhaal, hè? Maar, uh, nee, maar dat laat is, ik ook is, duidelijk Het is bij. verzonnen. Ja. Ja. Ik, ik zit ernaar te kijken, dat kan de luisteraar niet zien, maar het ziet er niet meteen uit als een roman. Hè? Nee, het ziet nee, er meer nee. uit nee. als een documentaire. Nee. Ja. Uh, maar het is toch vooral uh, fictie, in feite. Het is, uh, het is de, de, de, de, de hoofdfiguur, is ja. verzonnen. Ja. En hij beleeft. Alles wat er in die tijd zich in art is, heeft voorgedaan. En dan zitten er een aantal belevenissen uit mijn eigen onderduikperiode... Aha zijn er even versleuteld. Dat klinkt maar het is de het opmerking dat 67 jaar na de oorlog... er nog zoveel nieuw werk verschijnt over die Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Zo net is er een boek verschenen van het herinneringscentrum Kamp-Westerbork... over het voetbal daar in het kamp in de oorlogsjaren. Ja. Ja. Het verdwenen elftal. Ja. En dat gaat maar door. Ja. Ja. Ja. Zou, zou jij zoiets uit kunnen geven, Joost Naassen? Nou, dit is typisch een boek. Ik zou met, met meneer Frankenhuis ook uh, een lang gesprek voeren over wat wij, dus een beetje een vakter, maar over de positionering daarvan. Yeah. Ik duik nu meteen in mijn vak, maar ik zou met u praten van... willen we nou echt een roman? Willen we? Wilt u dat? Yeah. En, en, en, en laten we dat dan in, in alle aspecten ook radicaal doorvoeren... tot aan de vormgeving ook. Hè? Aha. Dat, want, uh, dat boeit me meteen van, goh, hoe, het, hoe, hebben, ze dit, hoe hebben jullie dat bedacht? Want het grappige is dat jij dan zegt van, het ziet er niet uit als een, als een roman. Uh. Ja, want, want lezers zijn natuurlijk ook... Als, als mensen op zoek zijn naar, naar waar gebeurde verhalen over de Tweede Wereldoorlog... Euh, zoals, zoals het verhaal van de voetballers in Westerbork inderdaad... En, en vele, vele andere, dan zou je, wanneer je vooral historisch geïnteresseerd bent... maar het is geen kritiek op je boeken... Nee. maar ik zit er meer over na te denken... dan, dan zou je kunnen denken, hé, hey, maar dit is eigenlijk niet echt gebeurd. En je noemde het ook geen novelle... Uh, maar je, je zou het een novelle kunnen noemen. Of noem het een sprookje. Je ja. zou het een novelle of een sprookje, een sprookje kunnen noemen. Ja. Uh, Daar zou eigenlijk helemaal niks op tegen zijn. Nee. Ja. Ja. Dat, nee. uh, ja, kortom, het nou wordt uh, opnieuw uitgegeven. Ja, toch? we gaan het opnieuw doen. Ja, het, het, het pure historische <laughs> werk met betrekking tot de geschiedenis van de is. Uh, dat ligt bij een uitgever. Ja, nee, dus dit ja, boek ja, moet er gewoon uh, nog een keer mooi worden uitgegeven... en dan uh, gaat uh, Joost zich daarmee bezighouden. Nee, ja. maar misschien is het wel om te smullen. Weet je. Dus, het is, uh, de inhoudelijk is het een uh, zeer vrij boek, meneer Frank Huis. Ik dank, dank u wel dat u hierover uh, wilde komen vertellen. Het boek Droom onder Duik, uh, is vanaf 23 april al te verkrijgen op internet... en ligt ook bij sommige boekwinkels in Amsterdam, heb ik begrepen. Ja, bij een heleboel. Kijk eens, ja. www. Maar Puff. niet nationaal, ja? u zegt in Amsterdam. Uh, ik hoorde ook nationaal. Ik hoorde ook ja, een in hopen. Groningen en iemand die het in Twente had gekomen. Zelfs in Groningen, dank u wel. Goed, <laughs> dat is bij deze genoteerd. Dank je wel. Uh, Culturele tips. Mag ik jullie even uh, iets gelezen, gezien, gehoord? Wat, wat de moeite waard is? Joost Nijs, heb jij een uh, tip? Nou, ik heb uh, ik, net al even aangestipt. Er is een pianist, Brad Mildau, hmm. die uh, een beetje de nieuwe Keith Jarrett is genoemd toen hij hier opkwam. Maar hij zal weer een hele tijd aan de weg gaan timmen. Het is een pianist die in allerlei genres actief is. En wat ik hier in mijn hand heb is een. Uh, een dikke box met, uh, met al zijn opnames van zijn jazz yes trio ja. uh, tussen 1996 en 2001. De heet The Art of the Trio. En het klinkt zo. Terwijl uh, Bert Meldau uh, doorspeelt uh, gaan we even vinden. Want <lacht> dit is een mo mooie box inderdaad. Uh, Hele mooie box. Uh, Zit er moeite waard. Ja. Met veel, vier, vier cd's. Vijf cd's. cd's, cd's, cd's. cd's. Brett Meldau. Ja. Uh, meneer Frankaars, heeft u een, een tip iets gelezen gezien... Wat, wat u zou willen tippen hier? Ah, daar overval je me mee. <laughs> uh, Ga allemaal naar uh, De Een, een fantastisch uh, uh, geschiedkundig boek van Philip Blom. The Thirty Years. Ja. Goed. Zeer indrukwekkend. Waar dat gaat het over? Ja. Uh, dat gaat over de eerste veertien jaar van de vorige eeuw. De aanloop tot en, met, uh, de tot en met de Eerste Wereldoorlog. Oh. En ik heb dat overdag gelezen. En dan las ik s'avonds avonds in bed van Stefan Zweig die Welt von Gesten. Oh, die voor een groot deel dezelfde periode wow. overdekt. Okay. De en dat was leuk om dat naast elkaar te lezen. Yes. Ja, de tips van Jacques die krijgen we straks. Want uh, we gaan eerst even luisteren. Ja, wat jij luisteren. wilt, ja. ja. we gaan eerst even luisteren naar het uh, nieuws van precies half vier met Ewout Dion. Tot straks. Radio 1. Het NOS Journaal. De leider van de grootste oppositiepartij in Polen pleit ervoor om de finale van het Europees kampioenschap voetbal van Oekraïne af te pakken. Uit protest tegen de behandeling van de Oekraïnse oud-premier Timoshenko in de gevangenis. Polen en Oekraïne organiseren het EK samen. De openingswedstrijd is op 8 juni in Warschau. De finale op 1 juli in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De eerste Fransen zijn al naar de stembus gegaan voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Morgen wordt er in Frankrijk zelf gestemd. Vandaag zijn de overzeese gebiedsdelen aan de beurt. En dat gebeurt zodat de einduitslag morgenavond al in Parijs bekend kan worden gemaakt. De strijd gaat tussen zittend president Sarkozy en de leider van de sociaaldemocraten François Hollande. Henk Bleker, die lijsttrekker wil worden van het CDA... wil van zijn partij een brede volkspartij maken. Hij zei dat in Breda, waar hij zijn kandidatuur heeft toegelicht. Naast Bleker hebben zich nog vijf andere kandidaten gemeld... onder wie fractieleider van Haarsma Buma en minister Spies. De Nederlander die zichzelf gisteren bij de Nederlandse ambassade in Jakarta in brand stak, blijkt al maanden geleden met zelfmoord te hebben gedreigd. In brieven schrijft hij dat zijn AOW en zijn pensioen al een tijd niet worden uitbetaald... waardoor hij, zijn vrouw en drie kinderen letterlijk op straat wonen. De man ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat tussen Deventer en Badmen een file van drie kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie... Op de A12 Den utrecht wordt aan de weg gewerkt. Tussen Reewijk en Bodegraven zat 2 kilometer file. Daardoor staat het verkeer ook stil. Op de N11 leiden Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer. Op de wegen rond Arnhem is het wat drukker. Dat komt door de werkzaamheden op de A12 bij Knopend Velperbroek. De A16 van Breda naar Antwerpen is dicht bij vanaf Knopend Galder. Dat komt door wegwerkzaamheden. En daardoor staat de file op de A58 van Breda naar Tilburg voor knopend Sint-Annebos 5 kilometer. En daardoor weer een file op de A16 Antwerpen richting Breda voor knopend Galder 2 kilometer. Dit is radio 1. Opium. En in opium is het zo net na half vier tijd voor de recensierubriek. En vandaag is dat met Jacques Dancona. Okay. Ja, dat is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 Toch, uh, er is iets met die musical. Het gaat, gaat niet door. Of, uh, de, de... Nou, de voorstelling van gisteravond is niet doorgegaan. Maar vanavond is de eerste voorstelling in Groningen in Martini Plaza. In de serie van 9. Ja. Tot en met volgende week zondag. Nou, dus volgende gezien. week zaterdag is de uh, officiële jubileumvoorstelling van 10 jaar Martini Plaza. Het grote musicaltheater voor 1500 mensen. Ja. En dan uh, komen uh, prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven. Om die jubileumvoorstelling wat uh, luisterbij te zetten. En dan is later verschuift die voorstelling gaandeweg richting uh -huh. En ze hopen daar uh, twee jaar mee rond te reizen. Met een Little Mermaid. En wat ze willen is, zoals Martine Bijl mij gisteravond zei, de vertaalster, dat het een blauwdruk wordt voor de rest van de wereld. Dat klinkt nogal uh, stevig. Een blauwdruk voor de rest van de wereld, namelijk anders dan op Broadway. Dat het steviger is, wat minder zoet. Aha. En ook wat meer de problematiek, let wel, van de uh, kleine zeemermin en de prins. Maar ook vertaald naar jonge mensen in deze tijd. Nou, dat hebben we dus af te wachten. Ja, yeah. ja. Yeah. Nou ja, het klinkt, klinkt veel belovend Ja, er zitten wel goede ja. namen in, Tommy Christian. En uh, dat nieuwe meisje, de, als de, de, de zemermijn Tessa, Sunny van Tol, schijnt goed te zijn. Mm -hmm. Nou ja, Marjolein Touw, Alfred van de Heuvel, Ivo Chundro. noem maar op. Ja. op. Goede ja. mensen. Nou, dat, uh, dat is een cliffhanger van We je er het af. Ja, Dan heb je een andere, een vervangende voorstelling uh, bezocht. Uh, Klaas, van de, Klaas van de Eerde, ooit uh, ja, Klaas van van de, van, van de ja. Eerde, Klaas, ja, van, uh, van het uh, Klokhuis is die presentator geweest. Weet ja, ik. ja. Maar verder, was het een goede, uh, goede voorstelling? Ik moet je zeggen, hij is een kappaleer. Uh, een, een Waarvan ik eigenlijk denk dat het is meer een humorist Conferencier in de oude stijl. Hij kan heel veel met, uh, met zijn stem doen, hè? Ja, het is een stem een, een geluiden Zelfs op een manier waarvan ik op de duur denk. Nou, stop nog maar, maar even, <laughs> ik ga nog maar weer door met je verhaal. Er zit uh, op het toneel. Een, een, een prachtige man, een, een 36-jarige voorbeeldvader. Die vertelt ook heel veel autobiografische dingen over uh, met zijn zootje naar uh, de speeltuin. En dat komt dan een probleempje van. En dat gaat maar door, het gaat maar door. Het is echt een entertainer. En hij amuseert de mensen zeer. Mensen zijn gek op de jongen. Ik beschouw het dus meer als humor van een entertainmentachtige soort. dan als uh, cabaret. Mm -hmm. En ik heb niet begrepen wat hij met de titel bedoelt: Breed Beeld. Of het moet al zijn dat hij het uh, beschouwt als het brede consortium van wat hij allemaal beleeft in zijn leven. Het is een zesde voorstelling trouwens al. Ja. En mensen vinden dat hartstikke leuk. Maar jij niet? Ik vind het ook heel erg leuk, <lacht> maar ik hou wel van een ander soort uh, echt cabaret moet ik zeggen. Maar daar heb ik niks verkeerds mee gezegd. Ja. Het is echt een soort, uh, soort voetbalwedstrijd van twee keer drie kwartier. Er zit een pauze in ja, ga, en, en dit is precies ja, afgemeten. Jij ja. ja, ga ja, gaat liever naar Maarten van Roosendaal bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Mooi, ja Mooie nieuwe voorstelling. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Goed, en laten we het dan over de andere voorstellingen hebben die je hebt gezien. Dansen op de vulkaan van ja, uh, de, de ploeg. De ploeg danst op de vulkaan. Dat ja. is dus het oude Nur, het niet uit het raam. Met ja. Han Reumert, die de stiel Groenestegen, Vigo Waas. Peter Heerschop en Genio de Groot. Genio de Groot heeft een prachtige monoloog in die voorstelling. Dat is die man die ik ooit heb gezien. Ik weet niet of iemand dat kan herinneren. Als het duo Han en Hoppa. nee. Met uh, Harry Piekema, die je tegenwoordig bijna dagelijks in beeld ziet als de filiaalchef in de commercials van, van een groot grote. Ja, ja, ja. En dat oh, was natuurlijk ook Harry... Ja. Ach. Piekema en Genio de Groot. Genio is een nog... serieuze acteur geworden. Ja. En het enige wat Harry Piekema mag doen is f Oké, okay, ja, laat hoor. gaan, laat gaan. Heel... Genio de Groot kennen we natuurlijk ook nog als de vader uit het zak. Misschien. Ja, prachtige prachtig, prachtig, ja. prachtig man. Hij heeft ook een briljante... Ja. Uh, uh, hij is hier uh, de, de oom, de oom van de familie. Ja, de, de, de, de, de, de, de, de verkeerde van de oom van de familie, de nonkel. De nonkel, uh, er is iets met die man natuurlijk ook. Wat zij doen is uh, zich beroepen op het, niet alleen op Annie M. G. Schmid dansen uh, op de vulkaan... naar de musical Foxtrot, maar ze beroepen zich ook heel sterk op het uitgangspunt van de Maya's... ...die hebben gezegd op 21 december vergaat de wereld. Nou, dan nemen ze een beetje een voorschotje op, op deze apocalypse. Uh, ze zet dus eigenlijk, uh, deze ploeg zet de dreiging, de vergankelijkheid, de slachting en de desolaatheid neer... ...in een hele grote voorstelling met een treffend decor, gemaakt door uh, de regisseur Ruud Wijsman... Jij wilt nu vragen, wat heb je erop aan te merken? Nou, dat is ja. zeker ook één ding. Dat, dat is... wou Joost vragen. Ik, ik, ik, niet. ik zou ja. niet durven. Ja, heb je er nog wat op aan te merken? Jawel, ook wel. Ook wel, Joost. Wel zeker. Oh. Eh, het kan hier en daar wat puntiger. Het kan hier en daar ietsje sneller. Ze zijn wel gek op hun eigen woordspelling. Ja, ze een in woordspel. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb hem ook gezien. Ik vond het een hele leuke voorstelling. Ik vond het ook heel erg leuk, maar... niet alle collega's van ons hebben op dusdanige wijze geschreven. Ik vond het wel leuk. Ik vond het wel in de richting van de vier sterren gaan. En met name ook die woordloze openingsscène van vijf minuten... dat je toch echt in dat verhaal wordt getrokken... dat weten ze wel voor elkaar te krijgen. Want dan heb je dat echtpaar, die schitterende vrouw... die Tite Stiel Groenestegen neerzet, niets verkeerd aan travestie, nee, gewoon een man die een prachtige vrouw speelt. Mm -hmm. En dan eh, daarnaast Han Reumer, die wat korselige, Als de man. Eh, mm -hmm. hele moralistische man. En enfin, die andere jongens die dartelen er wat omheen. En dan eindigt het ook met dat dansje van deze mannen. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Al die bizarre wendingen, die woordspelingen, die humor... het is een beetje maf, moet ik trouwens zeggen. Dan is er een dans aan het einde van al die hilarische grappen, die rolverwisselingen... en het aanzeggen van het voorteken van die naderende meteoriet... die het einde van de wereld aankondigt, dan is, uh, dan is alles over... Er is ook geen geld meer, het geld is zoek. Uh, de banken hebben uh, de, de gleuf voor de pinpas weggemaakt. Ja. Kortom, je kunt niks meer, er is niks meer, het is allemaal 0,0. En wat doen ze dan? Dan dansen zij op de vulkaan. En dan zie je ze dus uh, deze mannen lichtvoetig en sierlijk. Zoals mannen dat doen die niet kunnen dansen, zie je ze dus naar het einde van die voorstelling gaan. Ik ja. vond de, bo de, de boodschap, als er een boodschap is, ook wel mooi dat ze zeggen van: uh, hoezo welke wereld vergaat er? Want elke ja. dag vergaat er wel een wereld ja. als je relatie kapot gaat. En bovendien loopt, dus. belet niets ons om te constateren dat als die wereld vergaat dat er eigenlijk niks verloren is. Precies. Want dat is ook hun aanzegging toch wel. Ja. Wat geloof jij in die 21 december of, uh, N -n Nou, ik heb ben helemaal niet in te geloven. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, nee, nee, nee. Wat moeten we dan trouwens? Ja, oh, ik nee, weet dan ook zijn we ook niet. Oké, okay. maar goed. Uh, dit terzijde. Ja, goed. Uh, en het feit dat hij. We hadden het over die 6% BTW. Uh, dat, dat het uh, dus voor beeldende kunst niet geldt. Daar gaat de BTW voor naar 21%. Maar voor podiumkunsten. Merk jij uh, aan, aan jouw relatie, je netwerk. dat mensen alweer nou, me juichend zijn? ik merk dat mensen al opgelucht en juichend zijn. Ja? En vervolgens weer vervallen in neerslachtig gemurmel. Want. Want die uh, theaters en die producenten die zeggen: Nou, laat het nou maar zo. We hebben de prijzen vastgesteld, en kom jullie maar lekker binnen ja. voor deze prijs. Ja. Terwijl het publiek natuurlijk smeekt om. Ah, wat goedkopere entreeprijzen. Maar bij volgend natuurlijk... seizoen kan het dan weer ja. scherper. Nee, dat volgend seizoen, dat is er allemaal, de, de, de, daar zijn ja, ze ja. nu allemaal mee ja. bezig. Die prijsstellingen ja. zijn, die theaterboeken zijn bijna al klaar... en voor hmm. een deel al uitgegeven. Hmm. Goed, uh, dat was het, Dus Klaas van der Eerde en ja. de ploeg en de, ploeg en, uh, en de... En, uh, Little Mermaid komt. Die, die en, houden we in gedachten. En dat andere Gronings spektakel, wil je dat nog weten? Ja, dat uh, wil uh, je nou, natuurlijk nou, weten. Hier op Hier op de gracht, het Koning Dag, nee, het 5 mei, bevrijdingskonsultaat. ...concert van vanavond voor Haarmeijs de Koningin... Ja. ...wordt gedaan door het Noord-Nederlands Orkest uit Groningen... ...onder leiding so. van hun Zwitserse dirigent Michel Tabachnik, ...met onder andere een, een leuke mezzo-soprane... ...die is ergens geboren, ook in Groningen, tussen Warfum en Winsum... ...en dat is Karin Strobos. En ik moet je zeggen, ik vind het eigenlijk jammer dat ik terug moet aan Groningen, ja, naar Groningen. Dat Martien doe je dat toch niet, naar man? Die, naar die eerste voorstelling van... Uh, de Little Mermaid. Ja, om ja. het grachtenconcert. Te nou, wij gaan gewoon kijken vanavond naar het, naar het uh, concert. Ja, uh, op, dat komt ongetwijfeld op televisie, het 5-mei-concert. Ja, met ja. de Koningin ja, de Reis. Ik hoorde ze net repeteren al hier aan de Gracht. Ja, we hebben hier ook gebiologeerd naar de Gracht gestaan. om te kijken wat er allemaal ja. gaat gebeuren. Ja. Groningen Rules, eigenlijk. Groningen Rules. Eh, ja, niet verkeerd, en, en, ook niet verkeerd. En ze zijn leuk. En nu tijd voor heel andere muziek. June you know met High Heels. I wanna go to real life shops instead of my eBay. Suddenly, I need to take a man before I speak. Suddenly, I share my sense of love about you and me. Oh boy, I don't know what you do. My friends will say I'm crazy. You're Heels. en of ze ze vanavond aan heeft of vandaag zijn het gewoon sneakers. Vanavond op, uh, om 8 uur uh, treedt ze op op het bevrijdingsfestival in Drachten. Junoa met haar band. En vanavond om half 9 op Nederland 2 begint dat bevrijdings uh, of dat 5 mei concert, uh, wat hier, uh, waar nu de voorbereidingen buiten voor bezig zijn aan de Amstol. Dit is Opium bij de AFRO op Radio 1. Uh, als u een van die bijna 750.000 Nederlanders bent die van plan zijn ooit nog eens een boek te schrijven. Dan zou ik nu mijn oren maar eens even extra spitsen. Aan tafel de man die door zijn collega's uh, tot de beste uitgever van Nederland werd uitgeroepen. Zijn bedrijf Podium bestaat 15 jaar deze week. En hij schreef voor de gelegenheid uh, zelf maar eens een boek. Het ABC van de literaire uitgeverij. Joost Nijsen. Hoe was het overleg tussen auteur Nijsen en uitgever gaan ja, ja, dat was een heel hilarische moment. Het voltrok zich natuurlijk op verschillende niveaus. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik onderhandelde met mijn eigen secretariaat... over mijn auteurscontract. Uh, <laughs> Serieus? En, en, ja, dat ja, moet en, natuurlijk. En ja. zij ze waren heel hard voor mij. van ja De voorschot, dat zit er niet in. Want uh, uh. Uh, dat doe je allemaal een beetje in de tijd. volgens mij. Ik zei, nou, kan het een beetje milder? Zij zei ze, nou, jij hebt ons zo getraind. Weet ja. wel, we moeten hard onderhandelen. Ik zei, ja. okay. Is, het, het, is, een, het, is een, het is een hard bestaan, uh, ja. uitgever. Je moet, je moet hard zijn voor je auteurs, dus ik denk ook. Of niet? Ja, nou je, je, ja, je moet voor je auteurs eigenlijk juist... Ja, je moet hard en zacht zijn, Het is... Dus, uh, je moet, je moet natuurlijk met een bepaalde manier met zijde handschoenen aanpakken. Uh, kijk naar Jacques d'Ancona, omdat hij dit wel zal kennen uit uh, andere takken Aha. van uh, entertainment. Uh, je werkt natuurlijk met artiesten in feite, dus dat, dat, dat vergt een heel speciale omgang. Ja, je moet uh, wat temperen, maar tegelijkertijd moet je ze ook af en toe streng toespreken. Ja, als een je, vader bij Ja, het is, het is een beetje schizofreen. Je kan pas een uitgever zijn als, als dat je ligt, dat schizofreen. Je aan de ene kant... Moet je, ben je een soort culturele broeder, uh, bloedbroeder van, van die schrijver? Ja. Uh, anders kan je ook niet taal niet spreken. En aan de andere kant moet je natuurlijk de zaken behartigen. Mm -hmm. En dat, uh, dat, dat is ook wel eens conflicterend. Ja. Zij, zij, kun je een voorbeeld geven van, het, van dat, dat die twee dingen dus niet samen gaan? Nou, ik, ik had laatst met een natuurlijk niet nader te noemen nee, auteur. Nee, dat snap ik. Hè, nou. Ja, of het nou een man was of een vrouw. Dan we hem nou even Jacques van goona, was, Of fictie okay. dat moet ik echt in het midden laten. Ja. En, um, daarbij, en, en daar, heb ik, daar heb ik een hele gepassioneerde relatie mee op het gebied van praten over, over het, het, het type werk. Mm -hmm. Ook over het leven en over de liefdes die we doormaken en al die zaken. Ja. Maar als het... Aankomt op het gesprek over zaken, dan, dan, dan, dan gaat daar een kloof die heel ingewikkeld is. Dus in, we hebben toen, toen heb ik haar eh, niet afgerend, maar ik verraad nu het geslacht van de auteur. Ik ja, zei haar. Ja, ja, dankjewel. Eh, maar maar ga, ga naar neem neem maar een agent in de arm. Aha. Nee, dat adviseer ik niet. Dat was eigenlijk een... en, en normaal is dat voor uitgevers wel eens lastig, omdat auteurs er meer schakelden tussen die die vaak hè, een agent is, een vent, soort manager een manager is dat hè voor ja, voor een auteur. Ja, en uh, ja. die zijn ook kostbaar die schakels. Die zijn kostbaar, die zijn niet altijd, uh, die hebben niet altijd hetzelfde belang. Mm -hmm. Maar uh, dit is maar even een voorbeeld. De antwoord op je vraag. Van, ja. soms, soms wil het wel springen. Meestal gaat het overigens allemaal heel soepel. Ja, je hebt uh, het ABC van de literaire uitgeverij ook daadwerkelijk als een ABC vormgegeven. Het gaat echt van de A tot de, tot, tot de Z. Ja. Uh, overigens, noem jij zelf dat uh, uh, hoe heet het? auteurs, de, de relatie uitgever-auteur, een van de belangrijkste lemma's? Ja. Want dat is, daar gaat het in feite natuurlijk om. Ja, daar gaat het in feite om. Nou, we hadden het er nu ook uh, onverwachts, hè? Maar, ja. maar meteen weer ja. over. Ja. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat wel een van de meest kenmerkende. Uh, aspecten is van, van, van die uitgeverij en, en, en van het maken van boeken. Ja, dat, ja. Je, uh, dat, je, dat, je, dat je zoekt naar een manier om een auteur zowel uh, creatief op een hoger plan te brengen... Mm -hmm. uh, als uh, zakelijk zo te exporteren dat hij ervan kan leven. Ja. Wat in Nederland niet eenvoudig is. Dat, dat sowieso... Maar is het niet zo ja? dat jouw ja. redacteuren het direct contact met de auteur onderhouden? Ja. Dat is wel zo. Vroeger was mijn bedrijf wat kleiner, denk ik het ook zelf. Maar dat is inderdaad inmiddels zo. Dat we hebben net een nieuw boek uit van Wilfried de Jong. Van de prachtige boek Kop in de Wind. Verhalen over, wiel, over een wielrenner. Ja. Die heb ik eigenlijk nauwelijks gesproken over deze nieuwe bundel. Dus hij, hij heeft die onderhandelingen, die gesprekken, onderhandelingsverkeerd woord. Die heeft die, al die gesprekken intensief met een redacteur. En, uh, en met mij praat hij dan op het moment nou ja, dat, dat, dat we gaan kijken... van wat is de grote lijn van de exploitatie en het mm. promotieplan. En hoe zet je het in de markt? In dat Vorige ding? week in Rotterdam hebben we het gepresenteerd uh, met, met Hugo Borst erbij. En dan hou ik een praatje en dan kijken we welke kranten of radio's we met we ja. praten. En zo, ja. Hoewel we daar ook weer een afdeling voor hebben natuurlijk. Ja. Dus het, is, ja. het is tegenwoordig zo'n uitgeverij, dat is mijn, mijn missie altijd geweest. Je moet de redactie goed doen en je moet de marketing goed doen. Heel vaak in de is het één van de twee. Je hebt, je hebt hele slimme, handige marketeers. Die hele PR-afdeling. Ja. Ja. ja. Dus, dus die, die, we, maken, we proberen eerst... Gewoon het best denkbare boek te maken. Ja, ja het lijkt een reclamepraatje, maar dat nee. is meer de, de doelstelling. Ja, ja. En vervolgens gaan we kijken: van nou, wat zouden daar nou lezers ja. ongeveer over zijn? Je moet natuurlijk ooit beginnen met: met, met uh, bedoel, het voorbeeld van Wilfried de Jong, dat is iemand die is bekend van radio televisie. Dus dat is een, een, een welkome. Verkoopt uh, zichzelf. Verkoopt ja. zichzelf bijna. Hoef je weinig te doen. Ja, dat is toch niet Maar, maar wel, ja. Nee, maar even. Want, want uh, auteurs die, die uh, gewoon thuis zitten, denken, van ik, wil een boek schrijven. Ja. die schrijven een manuscript of die maken ja. het sturen ze naar jou op. en. Ja. en, en, en Vervolgens komt het op die zogenaamde slushpile, slushpile te ja. zicht terecht. Ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk een heel onzeker uh, proces... Voor, voor mensen die, die heel lang op een zolderkamer... Die, die, die familiegeschiedenis hebben ja. zitten schrijven. Dan nou ja. gaat het in een envelop naar één of drie en of En waarom zou ik het jou toevertrouwen? Nou, meestal kijken dan schrijvers wel. Uh, in ieder geval is dat ook een advies aan, aan mensen die luisteren en zelf mm -hmm. schrijven. Ja. Uh, mensen kijken altijd wel een beetje... Uh, dat kan natuurlijk via internet heel makkelijk tegenwoordig. Vroeger moest je daar echt voor naar de boekhandel... Uh, moet je nu eigenlijk ook nog doen. Maar van wat welke boeken vind ik zelf mooi? Welke boeken spreken mij aan en passen bij mijn soort boek? Uh, en uh, wat staat er eigenlijk van uitgeversnaam ja. op? Ja, Dus je, je moet zorgen dat je al een beetje in, in, de, in de sfeer ja. van. Jij eigen boek, de uitgever. De wij, wij krijgen echt een dus krijg 1 is dat uh, ja. luisteraar. Tip 1. We krijgen boeken ja. met uh, leren voetballen in tien stappen. Dan denk je, dan je denk van, van ja, ja had Doe het maar even want ja. Dit is vijf euro weggegooid. Ja, ja. Ja. Lees, lees je over zelf nog wel uh, boeken die binnenkomen? Ja, als, het, als, het, uh, als mijn redactie uh, iets ruikt, dan. Uh, maar, maar, ruik, elke week maar, maar ruik jij de... zelf nog wel eens wat? bedoel, of is, ben je gewoon een, ben je met een baasje inmiddels? Daar heb je zelf geen tijd meer voor? Nou, ik, mijn, mijn, mijn talent scouting, om het met een goed Nederlands woord te zeggen, vindt meer plaats op straat eigenlijk. Dus die, die slash pile, die stapel manuscripten, die ja. doet mijn redactie, als daar talent in zit, wat zelf het geval is, dan, dan gaan ze het met mij delen. Mm -hmm. Maar mijn, de echte acquisitie, hè, de lemma over, de A van acquisitie, ongeveer de tweede in mijn boek. Ja. Uh, het, het vinden van talent. Dat vindt eigenlijk uh, langs andere weg plaats. Wij wijze van spreken, ik ga straks met Jacques nog even napraten. En hij zegt van god, weet je, ik ben nu echt eigenlijk klaar voor mijn memoires. Uh, en, en dan hebben wij daar een gesprek over. Ja, en dan zou zo, zo, zo ben ik meer naar boeken aan het zoeken ja, ja, ja, dan ja, ja, dat ja, ik naar ja, die ja, poststapel kan. Ja. Vorige week uh, vrijdag was de presentatie van jouw ABC van de Literaire Uitgeverij... in een uh, vooraanstaande boekhandel hier in Amsterdam. Attenheim, mooie boekhandel. Mag ik wel eentje zeggen, vind ik. denk ik. Uh, ja. Misschien ook niet. Uh, in ieder geval, uh, ja. daar heb ik wat mensen gesproken. Die, want het waren allemaal mensen uit het boekenvak die daar aanwezig waren. Niet zozeer de auteurs, ja, een paar maar heel weinig. Maar vooral uh, mede-uitgevers, concurrenten misschien... Uh, en die heb ik gevraagd wat ze eigenlijk van jou vonden. Onder andere de uitgever van de David Derris Oscar van Gelder. Ieder boek dat Joost Nijssen uitgeeft is leuk, dat begrijp ik. Het is een hele andere soort uitgever dan hoe ik het doe. Ik, hij kijkt heel erg op titelniveau, dus ieder boek is leuk. Ik kijk meer op auteursniveau. Ik geef meer auteurs uit, denk ik. En hij meer boeken. Dus Hij zal dat zelf misschien anders zien. Maar ik kan bij ieder boek dat ik zie, dat hij uitgeeft, zie ik. Ik denk, van dat, dat begrijp ik waarom hij dat uitgeeft. Ik ben Henk Kruijma, Ik was uh, lange tijd... Ik directeur van de stichting CPB, die onder andere de Boekweek en de Kinderboekenweek organiseert. En heb onder andere met Joost, uh, met Roland had een hele Boekenweek gedaan. En dat was uh, ja, uitermate professioneel. Maar me vooral opviel is de grote vriendschap die er dan is tussen zo'n auteur en zijn uitgever. Hij heeft durf, hij heeft lef en dat was ons beloond. Mijn naam is Kluun en ik uh, schrijf boeken bij, uh, uh, voor Podium. Wat ik het geheim van Joost vind, is dat hij... Uh, nou, laat ik erop mijn eigen uh, dingen betrekken. Hij, bijvoorbeeld als het gaat om marketing... of een bepaalde visie die ik heb uh, op dingen... Uh, vooropgesteld, hij heeft heel veel know-how die ik niet heb. Maar dan heel vaak, op het moment dat het kwartje valt... dan is Joost ook zo dat hij dat ratensnel. Uh, zeg maar... Razendsnel uh, adopteert in zijn denken. En, uh, dus het is geen mee, hij praat niet mee, maar hij is ook niet zo overtuigd van zichzelf en zijn ervaring dat hij star is. En dat vind ik mooi. Ja, met andere woorden, Kluun vond jouw idee over marketing maar helemaal niet. Nee, dat is zo'n mooi verhaal. Kluun is natuurlijk mijn grootste ster in, in verkoop geweest. heb ja, Je, je hem best... zelf ontdekt. Nee, laten we ja. even hier ook, blijven nu. Ja. Nou, uh, en, uh, nou goed, de, de vraag ja, komt, de komt twee de van twee kanten zelf, zelf neer. Ja. Ja. Uh, hij, hij kwam met zijn uh, ruwe manuscript en hij wilde dat bij mij misschien doen. Of bij Oscar, die net zei dat hij uh, ja. anders dan ik auteurs uitgeeft. Daar moesten we wel ongelooflijk om lachen, want de werkelijkheid is precies andersom. Maar dat geeft helemaal niks. <laughs> Wij pesten elkaar altijd, dat doet hij ook bewust. Dat <laughs> geeft niet. Maar hij was bij, bij onder andere Oscar, bij anderen als je langscheu... Hij, ja, ik heb echt een beetje window dressing zitten doen in mijn gesprek met Klunt. Omdat ik me graag wilde uitgeven, want ik had het gelezen en ik, ik was echt ontroerd. Mm -hmm. En ik moest lachen. Komt een vrouw bij de dokter? Hebben we ja, over. komt de vrouw bij de dokter. Ja. Uh, later hebben we daar de, de weduwnaar nog uitgeknipt. Uh, maar toen, uh, veel later pas, toen we al lang succes hadden gehad... toen zei ik wel eens een keer, van, wat, wat hebben wij toch een goede klik toen meteen gehad... op het gebied van, van marketingplannen? Ja. Ik begon heel hard te lachen. Toen zei hij, nou Joost, jouw, jouw marketingideetjes... Dat doe ik echt met mijn linkerpink. Het ging me eigenlijk gewoon om je redactie. <laughs> Want die heeft <laughs> het ook goed begeleid. Ja, ja. Dat. Dat... En dan wat, wat Henk Krijma, de voormalige directeur van de CPMB, zei. Over die vriendschap tussen andere succesacteur auteur ja. Ronald Gippard. Heb jij dat met, al, met elke schrijver? Die... Ja, eigenlijk elke schrijver is een gegeven moment. Uh, is, is er ge... Daar ga ik zeer vriendschappelijk mee om. En zij met mij. Uh, we hebben natuurlijk ook wel eens conflicten. Mm -hmm. dat, dat hoort bij, bij relaties, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, een echte vriendschap. Uh, wordt het eigenlijk zelden. Ik, ik was bevriend met mijn auteur Henk van Woerden, die is overleden. Ja. Uh, nou, dat geeft het al aan hoe riskant het is om met mij bevriend te zijn. Maar een echte vriendschap is, is heel erg moeilijk als je ook zaken moet doen. Uh, ik, ik heb een hele goede vriend uh, Ad Fransen, die geef ik wel eens uit, maar zijn romans worden door de bezige bijen uitgegeven, hmm. en dat vind ik ook heel rustig, anders wordt die vriendschap te onrustig. Ja. Is, het, is het geen wereld met, waar, waar je vrienden maakt sowieso? Of, uh... Het is een wereld waar je waar je waar je waar je soulmates maakt en, en waar je waar je allerlei uh, ja wat ik net al geloof, zijn soort bloedbroeders uh, hmm. maakt. Eh, uh, makkers, hè? broeders en zusters in de strijd, in ja. de culturele strijd. Ja. Ja. Maar je moet gewoon een beetje professioneel blijven en, uh, en, en, en wel echt uh, ophouden om, om tien mm. uur s'avonds om elkaar nog te gaan zitten bellen. Anders ja. dan ja. gaat het te veel elkaar overlopen. Laatste ding, want uh, ik zei al, het is echt een ABC. Uh, een van de lemma's is uh, eigen uitgeverij beginnen. Uh, heel kort, zou je het iemand, Anno, nu nog aanraden? Oef. Het, uh, ik heb het altijd gezegd van gewoon doen, want je hebt weinig kapitaal nodig. Mm. En, en als je goede ideeën hebt voor boeken en je hebt wat schrijvers, doe het vooral. Maar ik moet wel zeggen, ik, ik zou het graag heel positief willen houden... omdat ik wil dat mensen boeken kopen, en niet alleen mijn boek, maar uh, alle de boekhandels platlopen. Maar ja. het gaat wel heel erg moeizaam momenteel. De boekhandels zijn uh, nogal leeg. Denk er nog eens over na. Denk over na. Er is een... Misschien moet je er even de economische crisis afwachten... Ja. En eens kijken wat het digitale allemaal gaat doen. Oké, okay. Joost Nijzen, dankjewel. ABC van de Literaire Uitgeverij is uiteraard uitgegeven door Uitgeverij. Podium, dankjewel. Een filmflits. De recensies zijn verschenen, maar wat vindt u er eigenlijk van? Opium pijlt de meningen over. Salmon Fishing in de Jemen, een romantische speelfilm over een visdeskundige gespeeld door Ewan McGregor, die door een Jemenitische sheik wordt gevraagd te helpen bij een praktisch onmogelijke opdracht, namelijk zalm kweken in de woestijnhitte van Jemen. Een bijzonder mooie film. Leuk om te zien, absoluut. Ja, mooie film, maar iets, iets te langzaam alleen in het begin. Ik vond het heel een heel mooie film. Een heel emotionele film, een mooi verhaal. Ik had er meer van verwacht, laten we het zo zeggen. Um, ja, het gaat over uh, oh. een... een, een... Nee. <laughs> ik kan het niet zo snel uitleggen. Het is te kort na de film eigenlijk. Ja. Over uh, dat ze samen willen kweken in Jemen. En uh, dat een Scheik uh, wil dat gaan doen. En, maar dat duurt allemaal een beetje lang. Dus ik zat in het begin wel even een beetje. Moest er wel een beetje inkomen. Ja, een hele leuke film. Uh, vol humor en uh, onverwachte situaties. Het pakte toch anders uit dan ik verwacht had. Het uh, verhaal was niet zoals de trailer zich voordeed. Het, het leuke dat er toch wat moois op kan bloeien, bloeien tussen, ja, tussen verschillende mensen. Ja, misschien de moraal van de film, dat je, ja, je de, de, de, het onmogelijke toch uh, mogelijk moet maken. Mooie beelden ook. Ja, ik vond het gewoon een hele goede film. Nou, de manier waarop ze het uh, toch oplossen en uh, uh, uiteindelijk die zal inderdaad uh, in, uh, in Jemen krijgen. Wel van genoten in ieder geval. Ik weet dat sommige mensen hier niet van houden. Perfecte film. Ik heb heel heerlijk, heerlijk zitten genieten. Mm, vier sterren. Tweeënhalf. Zeker vier. Vijf sterren, ja. 5 sterren voor deze film Summon Fishing in the Jamen. Straks meer opium en dat allemaal naar het journaal van 4 uur. Tot straks. Opium. Avalon. New York op radio 1. Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribecca, right next to the Narrow. But I'll be hug for ever. I'm the new Satra. En since I made it here, I can make it anywhere. Theodore Holman op zoek naar het New York gevoel. De muziek, de films.